Ze versloegen in eigen huis Pioniers met 10-2 en wonnen daardoor de holland met 4-1. In de eerste twee wedstrijden in Hoofddorp had Amsterdam het niet makkelijk, maar daarna was de ploeg van coach Urbanus drie keer oppermachtig.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 Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circus ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort, Zomerheers. Zij heeft Dit is is zomer zomer ZFM. Met, Met. nu. nu. Radio.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 here.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 de maagdenergie zorgt er dus voor voor die nazomersfeer dat is iets uh, wat heel erg bij het tegen wat maagd hoort en dat kan je natuurlijk heel erg in je, in je yoga beoefening of welke beoefening ook gebruiken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 nou, de visualisaties, die schrijf je zelf? Ja, allemaal. Ja. Voor iedere les. En, en, en dan, ja. hoe, hoe gaat dat dan, zo'n zo les? Ik, ik kom bij, bijvoorbeeld ik, ik ben een leeuw. Mm -hmm. En dan kom ik binnen, maar ik zit dus eigenlijk in het maaggedeelte. Uh.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 Zeg maar een beetje de vergaarbank meditatie. Is een, eh. Breder dan... Veel uh, breder. Ja, oké. Okay. Want um, je zegt ook van de visualisatie is dan ook op een bepaald punt. Doe je dat ook met een, een, een schilderijen of, of is het alleen maar met gedachten? Uh, een visualisatie, ja, het gaat, gaat eigenlijk over je iets voorstellen.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 Dus iemand die volgens de oude religie leeft, die dus de Keltische jaarfeesten eert, die heeft 21 feesten, 13 volle maan en 8... Uh, ja, zou ik mijn ja, kunnen zien. Al zeg ik boek niks over manen. Nee, uh. dat komt er nog aan. Haha, <laughs> benieuwd. <boek. laughs> nee, oké. Okay. Um,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 als hij ligt, of wat het totaal niet je ding is. Dus het heeft een beetje daarmee te maken. Oké. Okay. voorts is het ingedeeld in levenscycli, uh, leeftijden van, levensfase, van mensen, ja. le levensfase. Mm. Ja. Um, hoe verklaar je dat dan? Heb je dat uh, bedacht? Of is dat een vaststaand feit? <laughs> Het is uh, deels bedacht uh, en echt feit is het niet. Ik heb dat een beetje gehaald uit de antroposofie. Want ik ben onder andere kunstzinnig therapeute en er werkte we veel met de antroposofische cycli. Uh, en uh, als je biografisch werkt met antroposofie, antroposoof, die werkt over het algemeen met zevenjaarsfase. En um, ik heb het eigenlijk een beetje op de jaarfeesten geplakt, dus ieder jaar feest, uh, zeven jaar. Um,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 luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio uh, we hebben net een boekbespreking gedaan met uh, Femke en eigenlijk uh, komt het uh, neer op uh, de acht jaarfeesten en het is een beetje ver, verweefd, verwoven uh, met, met, met, met, een, met een levensfase en met uh, Wicca is een onderdeel waar dat veel in gebruikt wordt, en wat is nou Wicca of moderne hekserij, nou dat is een natuurreligie en een mysteriereligie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 took my hand and she lay Sands of time slip through my fingers as it passes by. In this life, I can call my way that the sun shines she is in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 lijkt daar een beetje op met hieros kamers ofzo ofzo. No <roult> <Ja>. hm. <uish Avena> no, no <laughs> nee, maar dit is ook zoiets dat je zegt ja, ik kan nooit meer niet moeder worden. Nee. Dat ben je geworden en dat blijf, blijf je de drijf voor en dit en dat leven. Dat word je bij je eerste kind. Ja, en dat met je inwijding ook. Je gaat deur door en dan je bent er veranderd iets.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 En dat lijkt dan ook weer bevallen, want als de W zijn begonnen, wil jij wel zeggen: nou even niet, maar nee, <laughs> ja, dan is het nee, al te laat. Je hebt de maanden gehad om daar uh, ja, ja. te winnen. Heb je toen ja. een uh, nieuwe naam gekregen? Ja. Oké. Klein. Oké. Helemaal mooie. Mag je dus niet zeggen. <laughs> nou, ik, ik heb wel. Ik heb. Uh, de, ik. Ik heb de naam. Ik heb hem eigenlijk inderdaad alleen met andere heksen gedeeld. Nu dus niet meer bijkomt, mee dit zou ik hem op zich een openheid ja, kunnen gooien. Maar ik doe het, niet, liever ik het liever nee, niet nee. Maar ik heb voor ik heb nog een andere naam gekregen omdat ik tegelijkertijd ging schrijven voor het tijdschrift Heksen of uh, wikkenreden. wikkenreden. En toen heb ik de het pseudonym Flora genomen. En dat geeft natuurlijk ook een beetje aan wat voor soort uh, heks ik dan ben. Uh, de godin Flora is ze de bloemengodin van de ja, lente. Ja. En. Uh, het is nogal. Ja, Natuur. een vrolijke figuur. Dus. Uh, dus dat, ik had eigenlijk twee nieuwe namen. Een geheime naam, een inwijdingsnaam. En de, de naam waaronder ik te dus schreef voor het tijdschrift. Wikanrede. De Wikanrede aan zich is natuurlijk een tijdschrift, ja. maar het is ook een gebed. Ja. Uh, daar heb jij niet zoveel mee, geloof ik, met het gebed. Nee, ik heb.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 Het is iets, misschien iets minder eng, omdat er dus niemand uh, met, uh, met blinddoeken en zo aan komt zetten. Maar uh, het is wel uh, ja, weer zo'n stap die de, je echt de, bewust moet maken. De oplettende luisteraar heeft al een informatietje <laughs> gekregen. Uh, even een ja, het, het is tom. niet meer zo heel okay. erg heim, want er zijn dus heel veel schrijvers, zoals Joke en Colin Kester, Kester ja. die het al heel uitvoerig hebben beschreven in hun boeken. Ingenwoord van zich, het leven, hè? Ja, het ja, is niet het is zo erg, standaardwerk. lijkt me.